Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Schilderswijk in Den Haag is de sfeer omgeslagen na de WK-winst van Marokko. Er zijn honderden mensen op straat en er wordt zwaar vuurwerk gegooid. Tot nu toe zijn twee mensen opgepakt. De politie roept mensen op om weg te gaan. Anders wordt er geweld gebruikt. En de ME loopt rond met schilden. en probeert de menigte uit elkaar te drijven. Ondertussen roept een buurtwerker. via een politiemegafoon op om rustig te blijven. Dat is In Amsterdam en Rotterdam lijkt het rustig en wordt er vooral feest gevierd. Het is voor het eerst in 36 jaar dat Marokko de achtste finale van het WK haalt. Acht op de tien vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Dat is onderzocht door het meldpunt persveilig. Vooral online komt er veel agressie voor... Volgens een meerderheid van de vrouwen heeft de intimidatie invloed op hun werk... en vermijden ze bepaalde onderwerpen. Rusland en Oekraïne hebben 50 krijgsgevangenen met elkaar uitgewisseld. Volgens Rusland zijn de Russische gevangenen naar Moskou gebracht... waar ze medisch onderzocht zullen worden. Oekraïne en Rusland wisselen gedurende de oorlog vaker gevangenen met elkaar uit. En na de overwinning van Marokko op Canada en het verlies van België van Kroatië... is het nu tijd voor Duitsland tegen Costa Rica... En dat wordt hoe dan ook een historische wedstrijd. Voor het eerst een WK-match bij de mannen. Deelt een vrouw de kaarten uit, vertelt mijn collega Eline de Ziel. Na 40 wedstrijden is het dan eindelijk zover. De Française Stéphanie Frappard heeft de leiding over de wedstrijd van Duitsland tegen Costa Rica vanavond. Eerder was zij ook al de eerste vrouw die in Champions League-wedstrijd bij de mannen floot. En ook de leiding had over de WK-finale bij de vrouwen. Frapar die maakt eigenlijk al jaren enorme indruk in het veld. Terwijl er ook scheidsrechters zijn op dit WK die toch een minder smetteloze reputatie hebben. Dus ja, het werd eigenlijk niet meer dan tijd... dat zij op dit podium haar debut mag gaan maken. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het op veel plekken af. Tot net onder nul. Morgen ook bewolkt. Alleen in het noorden wat zon. En er staat dan ook een stevige wind. En het is koud met maximaal 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Dat ik het nummer hoor, het mooier ik hem ook meteen begin te vinden. Niets zonder een reden, wel twee redenen om hem weer te laten horen. Afgelopen dinsdag zat hij in het rubriekje bij de Kantoval Show, wat ik daar heb. Uh, Max Palman was al vereerd, dat heb je hem vorige week zelf al horen vertellen... ...toen hij hoorde dat hij in Jaams... KUT-nummer zat. Uh, want ja, het is een eer uh, als je daarin komt, want het is altijd de bedoeling dat ik dan uh, met een heel mooi nummer kom, want dat is het schertsende verhaal erachter. En dinsdag was het, uh, dus de afgelopen dinsdag, was het de beurt aan Newland met Barefoot and Tired. En ja, kijk, uh, dan zit een oud platenplugger in de persoon van Ger uh, daar naar te luisteren. Hij zegt... Dit is fantastisch! Dus ja, als, als er zo'n iemand dat zegt... dan mag je gerust aannemen dat je goede muziek uh, maakt. En uh, de man die tegenover hem zit uh, is collega Tino Stuy, en die uh, waren een uh, beetje dezelfde woorden toegedaan. Dus in dat opzicht kan Nuland bogen op uh, twee medestanders... inmiddels weer uh, hier binnen deze uh, omroep. Uh, barefoot en taart. Maar er is ook nog een andere reden, uh, want... Alex, die achter Nuland schuilt, heeft deze week afscheid moeten nemen van zijn moeder. Dus dat uh, is dan weer het minder leuke nieuws. En dan is dat ook weer tegelijk modele support in de richting van, uh, van ons, in de richting van Nuland. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur. En uh, we gaan ook uh, hier in dit uur praten. En dat gebeurt met nederhoppers. Rens, Jair en ome Unkle daar uh, gaan we het straks over hebben. Want uh, die hebben een album gemaakt. De staart van de draak. Maar uh, we gaan uh, natuurlijk ook nog andere muziek uh, laten horen. Tijdje terug is dit uitgebracht. Nog niet zo lang geleden hoor. Denk een maand hooguit. Uh, deze Nien met Hold On. Drawing circles on your back Don't matter if we lose track of time As long as your mind I'll be fine I can't sleep Thinking of the time that we lost Accepting that we can't change the past Trying to stay present Taking the moment And hold on to Desperately trying to hold on. What's the point in staying strong? En de man achter dit hele verhaal heet officieel Daan Stam. Maar uh, hij heeft uh, zijn werk uitgebracht onder Chambel. En uh, dit is het, uh, het laatst verschenen werkje van hem. Uh, de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland uh, die kleppert uh, vrolijk door. Ook als we geen vloedgolf doen zitten er allerlei invloeden van die 3 voor 12 Noord-Holland toch ja, behoorlijk verweven. Ook in dit uh, programma. En dat is ook uh, uh, fijn. Want daar hebben we dan ook uh, mooie aanvoer uit. Uh, zeker uit deze provincie. En dit is er ook weer eentje van, um, uh, hij komt nog met meer materiaal. Maar dit is nog het meest recente wat hij heeft uitgebracht. Chambel, let erop, met Madder. daarvoor hoorde je Nien met Haldon. Deze zijn ook zeker bekend, want we hadden Theodore uh, ergens ooit in de uitzending, geloof ik, ergens in september of in augustus. En dat was de aanleiding van het album van The Stone Souls. En dit nummer is er nog niet op te vinden. I I <laughs> couldn't een beetje dekking gaan zoeken, geloof ik. Me... Bonaniki, mensen, was dit... <laughs> met het uh, mooie nummer van ze Take Me Back. Ik zit een beetje te kijken op hun, uh, hun uh, Facebook-profiel... want als het goed is, gaan zij uh, een EP releasen... In, in niet al te lange uh, tijd... Uh, in de Sinetol in Amsterdam... Volgens mij is dat op 11 december, als ik het wel heb. En dat is de datum dat ze daar dat optreden gaan doen. Daarvoor hoorde je trouwens de Stone Souls. Die Bonaniki, dat is Samuel Prins. Die zit daarachter. En alles wijst erop dat ook hij hier naartoe gaat komen. Daar zijn we mee bezig. Maar zoals bekend is hij dus nu bezig met de voorbereiding voor de release... In dat op zicht voor de EP-release in de Zinnertol. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik zit even met angst en beven naar de twee techneuten. In tussen 6 en 7 Rukt ze in één keer gewoon een... <grijgelijk> Het wordt gewezen naar Martijn Luiten. <grijgelijk> En toen hadden we niet eens helemaal geen muziek meer. <laughs> dat, dat zal nu niet, toch hoop ik niet gebeuren. Maar goed, uh, we, we, we hebben nog eventjes en dan hebben we een telefoongesprek. En dan mag hij heel even voor vijf minuten de bol afbreken. Maar goed, uh, dat zijn maar vijf minuten. Uh, we, gaan, uh, we gaan op uh, zo dadelijk naar het interview. Eerst. Uh, Nederlandstalig werk, want het is uh, Nederlandstalig werk uh, van, uh, van nu tot, uh, nou, laten we zeggen, uh, nou, kwart voor negen zo'n beetje. Dus het is een Nederlandstalig blok wat, uh, wat nu even voorbij komt. En dit is er een van. Nienke met uh, blijven rennen. En daarachter hoorde je al een van de twee nummers van Rens. Jij ja, hier en Ome Hunkelen. I'm Kinkie door je knieën, billen branden. stout tot me heeft niks met hakken, goede grippen, winterbanden en een summerbody, alle al kanten. Hij kan rambasel daar bespreen, fusion en tinteling, ja er is in de binnenpin, ja er is in de binnenpin, Jong vloertje is binnenpin, Jong vloertje in de binnenpin. Heel leuk. Maar het uh, hele verhaal gaat uh, door het putje weer heen. Er staat voicemail op. Je denkt, hey, ik heb toch een afspraak om half negen. Maar uh, voicemail. Nou, dat was dus uh, heel kort. Rensjaar hier, hier en oh, mijn onkele, uh, Ja, we, we kennen Rens een beetje. Hij was hier toen met Crazy en de witte wijn was niet, was niet overzien. dat was, was, was heel gezellig. Het was ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Marcus beaamt het meteen. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat zie je met, met ja, een paar flessen wijn. waren ze. sushi. Wat, zeg, wat zeg jij, Marcus? En sushi toch? Sushi. Nee, dat was, dat was hoe heet het? Koen Brouwer, weet je het nog? Ze oh, zijn helemaal niks te eten mee genomen. Uh, nee, ze hadden niks bij zich, maar ze hadden wel iets uh, van... Uh, van witte Wijk. dat hadden ze erbij zich. Uh, oh, dus, ja. Uh, ja. Maar goed, uh, dan weet je ongeveer wat voor, een, <laughs> wat voor type het is. Uh, een beetje van uh, jongens uh, lekker ongecompliceerd. En uh, radio interview. hè huh? wat is dat? Ja, nou ja, dat weten we niet. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is bekend. Maar uh, ik uh, ga er even bij zeggen. Het, het heeft uh, te maken met de start van de draak. En dit is voel het branden. En trouwens dus dat nog een bekende op dit nummer die je hebt kunnen horen. Namelijk Jong Louis. En die is er hier ook geweest. Dus uh, de hiphop in de Nederlandstalige hiphop scene in Amsterdam, die is klein in dat opzicht. Nou, hij heeft uh, zijn kans uh, verbruikt, dus dan wordt het maar één nummer. En uh, gaan we gewoon verder hier is inkt met Ook Die Van Mij. Of ik nog naar huis wil gaan vannacht Dat dit ooit nog zou gebeuren Laat ik niet meer verwacht Ik weet niet of ik nog uit Amsterdam, ook hiphop, Nederlandstalige hip hop wel te verstaan. Uh, ze begonnen echt letterlijk uh, in, uh, op de zolderkamer. Uh, dan doet het uh, mij altijd denken aan de oud-perschef van het circuit, zolderkamerartiest. Uh, zo mag je dit wel noemen. Dit, uh, dit tweetal Lucas Noord en Jan Koopmans, onder de naam Jung Nomo, hebben ze eerst Engelstalig werken uh, afgeleverd. Maar op een gegeven moment besloten ze dat toch in de Nederlandse taal te doen. En dat heeft hun toch het nodig opgeleverd. Afgelopen week is hun EP Nachtcultuur verschenen. En daar hebben ze dus een aantal nummers laten horen. En dit is er een van. Niet naar huis. Niet, ja, niet naar huis. Ik zeg het goed. En daarvoor hoorde je trouwens ook die van mij van Inkt... Dat is van Frederike Palme en Wart Rijmerink. En bovendien, die twee die hebben daarvoor, voor dat verhaal... zijn ze de wijk ingetrokken in Amsterdam-Oosten... om een, ja, min of meer te proeven wat er allemaal rondliep in hun eigen wijk. En daar hebben ze verhalen uit opgetekend. En dat hebben ze vertaald naar muziek. En dat is heel mooi geworden. Want dat is ook de reden waarom ik het laat horen. Iets anders, want die wordt weer helemaal op... Ja... Opgepoetst Als het ware. En dat heeft alles te maken met 19 december. Wat uh, gaat er dan gebeuren? Dan hebben wij normaal gesproken tussen 6 en 9 een herhaling lopen. Maar op die dag dus niet. Tussen 6 en 7 is er een live versie van dit programma. Maar dat is regenboog gerelateerd. Tenminste voor een flink gedeelte zit daar... Uh, muziek uit uh, de regenbeel community in. Tenminste mensen die daar ook zich senang bij voelen als het op het uh, muzikale vlak uh, um, gaat. En daar zit bijvoorbeeld Nienin, nee, uh, Wendy Moore, Ward, bijvoorbeeld, die we ook hier ooit in de studio hebben gehad. Die zit er ook in. Maar er zitten ook nog een aantal nummers waarvan je denkt, nou, die zullen daar een beetje... Uh, dat, dat is toch best wel een beetje hip in dat opzicht. En hoor, daar is hij ineens weer... Wij uh, hadden ooit uh, hier, en dat is een voormalig collega uh, in de persoon van Walter Zands en ik, geprobeerd om er een beetje een hit uh, van te krijgen in Nederland. Het is ons helaas niet gelukt. Het is alleen maar een cult hit hier in Zandvoort uh, geworden. En dan komt hij dan nog een keer maar, hè? Veline met Alleen.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 mm Kom maar, ik zeg hard. Alles hapert, alles zwart. I'm Uh, vrij recent uh, werk van uh, Paul, heet dit. Gewoon lekkere elektro, eerlijk gezegd. Lijkt ook een beetje op uh, deepest mode, moet ik eerlijkheid halver zeggen. Maar er zit ook een beetje iets in van deepest mode. Namelijk Strange Love. Maar hen hebben als, uh, deze single als titel genomen. More than Strange Love. Nou, een duidelijke verwijzing uh, kun je niet krijgen. Veline met Alleen, dat heeft uh, alles te maken met die 19e december. Want daar is een nummer die uh, wel op het lijstje staat om gespeeld te worden in dat uh, desbetreffende programma van, uh, van ons in dat uur als opwarmen van de top 53 door Rainbow Radio bij ZFM stand vanaf 7 uur op de maandagavond op 19 december. Dus dan uh, weet je dat ook weer. Um, twee nummers. Eén uh, is uh, aankondigen en afkondigen, uh, oftewel The Rats and Daggers met Liar. die behoorlijke, ja, min of meer bekendheid aan het verkrijgen is in Den Landen... als het gaat een beetje in het clubcircuit. Het zal mij niks verbazen als vandaag of morgen... of misschien zijn ze al geweest bij bijvoorbeeld een programma als het landelijke 3 voor 12. En dat zit op 3FM. Dus uh, ja, het, daar is de band wel naar, want het is een Utrechtse band... namelijk de Rats en Daggers... Uh, zo heet ze. En uh, ja, wat uh, is de reden waarom ik hem draai? Omdat hij vorige week in één keer voorbij uh, kwam in het rubriekje van meneer Conjo Vergeer. Ook uh, iets uh, om aan te raden en om te volgen. En daar zat hij in, in uh, Your Daily Dutchy En toen ben ik ook even gaan uh, checken wat uh, betreft de EP die ze hebben uitgebracht. Uh, en daar stond deze laaier ook op. En dat is een single die uh, ze er nog even af uh, hebben gehaald. Um, elke band die bij ons zich heeft gemeld is de Vol Sans. Die komen uit West-Brabant, Rotterdam. En die sluiten dit tweede uur af. En dat nummer dat heet... No, I Know. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.